Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De gedode Hezbollah-leider Nasrallah werd al maanden door Israël gevolgd... meldt de New York Times. Hij kwam gisteren om het leven bij een Israëlische luchtaanval... op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij zouden binnen een paar minuten meer dan 80 bommen zijn gebruikt. Israël wilde, volgens bronnen van de krant, nu toeslaan... omdat er geluiden waren dat Nasrallah binnenkort naar een andere locatie zou verhuizen. Bij de aanval op de ondergrondse bunker kwam volgens Iraanse media... ook de tweede man van de Iraanse revolutionaire garde om het leven. In het oosten van Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Het gebeurde op twee boerderijen in het plaatsje Lusiki-Siki. Zuid-Afrikaanse media melden dat de slachtoffers familieleden en buren van elkaar waren. Ze waren bezig met de voorbereidingen voor een herdenking van een moeder en een dochter... die een jaar geleden werden vermoord. De politie in Zuid-Afrika is bezig met een klopjacht op de daders. Het motief is nog niet duidelijk. Bij overstromingen en aardverschuivingen in Nepal zijn al zeker 66 mensen omgekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. De meeste doden zijn gevallen in de hoofdstad Kathmandu en omliggende steden. De overstromingen worden veroorzaakt door aanhoudende zware regenval. Veel rivieren zijn buiten hun oevers getreden. En bij de omgevingsdienst Rivierenland is onrust ontstaan over de inhuur van extern personeel, meldt Omroep Gelderland. Een deel van de werknemers heeft het vertrouwen in de directie opgezegd. Ze vinden de inhuur van extern personeel niet verantwoord. Ook bleek onlangs dat een aantal inhuurkrachten heeft gesjoemeld met de urenregistratie. Verder ligt het ziekteverzuim bij de instantie veel hoger dan gemiddeld. Omgevingsdiensten houden zich onder meer bezig met toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Het weer, buien met tussendoor zon en vanavond wordt het geleidelijk droog. Vannacht opklaringen en het koelt dan af naar een graad of drie in het binnenland. Morgen is het droog met flink wat zon en het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 So we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 Zonder jou, is het thuis zo stil, een bed is zo kil. Zonder jou, zonder jou, een verloren man in het slaap. Ik hield het dit keer niet meer tegen. Maar ik wilde niet dat jij zou gaan. Ik stond in de zon, jij in de regen. En zag het water tot je.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 Te raken met elke liefde die ik in jou had gezien. Ik ben, stapel gek op jou.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 Een beetje meer,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 Ik pak de mic, we gaan weer los, ja, nog een keer aan de rol.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 Ik wil je graag verwennen blijf jij vanavond hier bij mij Ik wil je alles geven Met jou iets moois beleven Een verre reis naar het geluk Die reis vol avonturen Mag van mij eeuwig duren Zolang je maar naast mij blijft staan Ik weet het echt heel veel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 Van me weet dat ik mij met een ander hoe nu verder. Nou, voor mij is veranderd? Ik heb al mijn kansen al zo vaak verspild. Want ik kan jou niet geven wat jij van me wilt. Alle ruzies ten spijt, ik heb je bezit. Weg met een Zonder dat jij het ziet, neem mij die keuze nu jij dit maar weet. Want lief schuift het, Want het is leeg Ja, we gaan, vind je weg met een ander.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 Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren Ik laat alles maar gebeuren Want mijn grootste geluk ben jij Het is goed, ja het is goed. En het is goed, zing met me mee. het met mij. Het is goed, hier met z'n twee. Zing het Even niet zien, sluit ik mijn ogen en tel ik tot drie, dan denk ik aan jou.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 Tot in de later uren. Ooi alles van je af zonder een pardon. Al die volle nachten. Ik was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier. Dropped, jong check, yeah. jong check, op plek tot de ochtend. Niet gek, doe je dans, laat de tochten. Jouw rek is bekend, mee bezochte.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 wie zijn die kruis met die drop? Yeah, oh my god. 100 oh, wow. bitches kijken naar de squad. Saying, oh my god. Wie zijn die kruis met die drop? Hey, yeah. ben het jongs, ben het Toms, ben met iedereen. Pull up met de kang, ik kom niet alleen. Sta in de tel, voor mij geen probleem. Druk op het toetsel uit mijn systeem. Doller nog maar dan Octo zijn game. Ze blijven proberen, maar zie er geen een. Jong volwassen, maar zoals nog een speen. Chick zo lastig als een blok op mijn been. Ik heb geen idee waar ik zit met leid, Maar ik wil alles binnen, afzienbare tijd. Yeah, off and do on your deadline With a squad full of guidelines Fake news show, it's a fine line Finesse, and healer, fine wine Shit, this is on my mind Oh my god Honey bitches looking at the squad Saying oh my god Who are the guys with the drop? Yeah Oh my god Honey bitches looking at the squad Saying oh my god Who are the guys with the drop? Yeah